Dit is Martijn Heijers met het NOS-journaal. Het parlement op de Krim roept de onafhankelijkheid uit... als de inwoners zondag in het referendum kiezen voor aansluiting bij Rusland. Aangenomen wordt dat Rusland de Krim daarna inlijft. Het Westen noemt het aangekondigde referendum illegaal. De onafhankelijkheidsverklaring doet denken aan de stappen van twee Georgische provincies... die zich in 2008 afscheiden, Abhazie en zuid ossetië Die kozen voor aansluiting bij Rusland, maar werden niet geannexeerd. De mannen die met een gestolen paspoort aan boord gingen van het vermiste Malaysia Airlines toestel hadden beide de Iraanse nationaliteit, heeft Interpol bevestigd. Het wil, wilde mogelijk asiel aanvragen. De een Iraniër was een man van 19, die wilde naar Frankfurt, de ander was 29 en wilde naar Kopenhagen. Het feit dat ze met gestolen paspoorten reisden wakkerde geruchten aan dat een aanslag op de Boeing was gepleegd. Maar Interpol gaat daar niet van uit. In Groningen is een lichte aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,3 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij Schildwolde in de buurt van het gasveld bij Slochteren. Het is nog niet duidelijk of de beving schade heeft veroorzaakt. De fraude in het betalingsverkeer is vorig jaar opnieuw sterk gedaald met 60 procent. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kwam het schadebedrag uit op 33,3 miljoen euro. Er werd vooral minder geskimd als dus het kopiëren van de magneetstrip van bankpassen... Een Turkse jongen van 15 die vorig jaar gewond raakte bij de protesten bij het Gezi Park in Istanbul, is overleden. Hij werd destijds geraakt door een traangasgranaat van de politie en lag sindsdien in coma. De jongen is de achtste dode die viel bij de protesten tegen de Turkse regering. Bij het ziekenhuis waar de jongen vandaag bij dood kwam het vanochtend tot een botsing tussen betogers en de politie. Het weer droog en op steeds meer plaatsen zon. Er staat een matige Noordoostenwind en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Roelofaretsveen en Zoete staat 7 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Amsterdam naar Den Haag kan beter omrijden via de A44. Tot zover de verkeersinformatie.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 Exactly what is on my mind. Seems like everybody's breaking up.